4 Uur. Christian Bonebakker met het NOS-jour. Premier Eeman eist dat de benoeming van gouverneur Boekhout wordt ingetrokken. Dat schrijft hij in een brief aan premier Rutte. Boekhout is nu nog gevolmachtigd minister van Aruba in Den Haag. Als gouverneur wordt hij de vertegenwoordiger van de koning op Aruba. Maar de regering van het eiland ziet dat niet zitten en had een eigen kandidaat voorgedragen. Die heeft wel een kennismakingsgesprek gehad, maar uiteindelijk werd het boekhout. Volgens Aruba is dat tegen de regels en mag alleen de Arubaanse regering kandidaten voordragen. De Nederlandse regering spreekt dat tegen. PVDA-kiezers zien het liefst vicepremier Ascher als lijsttrekker... blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. 47% heeft een voorkeur voor Ascher, tegen 26% voor Samsom en 11% voor Monash. Ook bij kiezers van de meeste andere partijen is Ascher het populairst. Overigens zijn het niet de kiezers, maar de leden van de PVDA die de lijsttrekker kiezen. Samsom en Monash hebben zich al kandidaat gesteld. Ascher doet dat naar verluid morgen.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 Wielrenner Peter Sagan heeft opnieuw de wereldtitel op de weg veroverd. De Slovaak was in Qatar in een kopgroep van 25 renners de snelste in de sprint, net voor Mark Cavendish en Tom Bone. Twee kilometer voor de finish was Tom Lezer uit de kopgroep weggesprongen, maar hij werd snel weer bijgehaald. Uiteindelijk werd 17 zeventiende. Beste Nederlander op het WK was Nicky Terfstra, die negende werd. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond raakt het bewolkt en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen klaart het vanuit het westen weer op, maar er kan dan nog wel een bui vallen en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Zoetewouder rijndijk 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden na een autobrand. De rechte rijstrook is dicht.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 me. Never really know why, like me You don't ever want to step off that roller coaster and be all alone And you don't want to ride the bus like this Never know who to trust like this You don't want to be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know A sad soul Sad soul Darling, oh als oh, jij het zo het zo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 Ik moet altijd meteen weer aan onze collega Fred Heidegger... zijn hij is Hij Hij took a pill in Ibiza. Je de single van Mike Postner, begin van het derde uur... van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Lekker weer vandaag hier in Zandvoort. En wij zitten in de studio aan de Tolweg Tina. Inmiddels zijn onze gasten ook binnen. Goedemiddag ja. trouwens. Goedemiddag. Uh, Kenneth Ver Nieuweboer en Elko Zwart. De heren achter het groot hardloopwedstrijd.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 Niet van alweer een aantal maanden geleden. Daar is van 21 Pilots en Stressed out. Jawel, ja, je zegt het net, Albert-Jan. Uh, Feyenoord heeft uh, inmiddels gescoord. NRC Feyenoord op dit moment 1 tegen 1. Dus uh, ze gaan toch uh, op naar een puntje waarschijnlijk, hè, de Feyenoorders. Benijn zit hem in de stad. blijkbaar. Yeah, ja, sowieso is het. Nog een paar minuten te spelen. Goed, uh, tijd voor een hardloop-evenement uh, op zondag 6 november. Aangeschoven zijn uh, Kenneth Nieuweboer en Elko Zwart...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 Ja, dus wat dat betreft is het eigenlijk elke keer wordt het eenvoudiger om het evenement uit te rollen. En ja, het enthousiasme blijft ook groot. We krijgen toch iedere keer behoorlijk wat deelnemers. En we hopen dat we ook dit jaar weer heel veel lopers en lopers enthousiast krijgen om te gaan hollen voor een goed doel. Ik heb gelezen dat het maximum aantal deelnemers 500 is. Is dat bewust gekozen? Maar je hebt ook al een keer meer gehad toch dan 500?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 Hollen we over een stukje over de boulevard, de Wagenmakerspad, Haltenstraat, Kostverlorenstraat. En, ja, en dan gaan we eigenlijk het natuurgebied in, het Visserspad, Natuurbrug. En dan gaan we de Waterleidingduin in. En bij de Brederode Straat komen we eruit. En dan gaan we daar aan het eind van de Brederode Straat het strand op. En dan hollen we terug naar de Beach Club 5. Jullie hebben gekozen om de, de, de, de, gewoon voor een leek, even een vraag voor een leek. Jullie hebben gekozen om die 5 kilometer eerder te laten starten dan de 10 kilometer. Dat is bewust.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 Trash bags waiting for all a ride When night falls on the town And we turn to the boat house The lifeboats asleep And the girl girl that went missing Is still out of the sea The tide is slithering in on its belly Taking a sagging sandcastle down A weathered flag is stroking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 Right before the light dies, the night falls on the town. Hij werd uh, aangevraagd door Elko, deze van Ruud Houwing En Night falls on the town. Inderdaad, naar aanleiding van het overlijden van de toeristen verleden jaar, die uh, verdronken is hier uh, voor de kust van Zandvoort.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 En wat kon Feyenoord weer goed weg, hè? Nou, Ongelooflijk. Nou, het vernein zat hem in de staart. Ja. NEC stond lange tijd op een 1-0 voorsprong. Tegen het eind wist Feyenoord de stand gelijk te maken. En in de laatste minuten wisten ze zelf om te scoren. Dus eindstand NEC Feyenoord 1 tegen 2. En dan die andere wedstrijd Excelsior tegen Rode JC. Daar werd het 0 tegen 1. En om kort voor vijf staat hij op het programma... Ado Den Haag thuis tegen Ajax. En dan nemen die anderen ook nog even door. De wedstrijd van vanmiddag half 1. Mocht je die gemist hebben.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 En kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl... want ook Harry verdient een thuis. En deze Harry is een dame van stand, hè? Ja, zeker. En ze zit in het Kennen met thuis aan de Keeselstraat nummer 5. Ga voor Harry of alle andere leuke dieren naar het Kennen met thuis en zoek een leuk huisdier uit. That I've been tossing and turning, I wiggle in my sleep. That's all I do. Ooh, ooh, baby, to my surprise, I realized the problem was me and not you. I was misled by the player in me. I didn't know I was falling in love. For me to continue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 Maar het zei nee, ik zei nee. Oh ja, wat ik zei. oh je wat ik zei. En ik zei nee, nee, nee. ik doe dit met beheer. Denk jij dat ik iets wat van waarde is? Hij doet wie dan ook komt nee, nee, nee, Vergeet het nee, mm. Ik zei, vergeet het maar. Mm. En als nee, zijn de aanklacht mm. is, dan zeg ik arresteer nee, nee,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 Is mijn mug, ik zeg Vijf, wie, wie, wie, is mijn fijn, wie, wie, mijn fijn, wie, wie, wie, wie, is mijn wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, Geef me je nummer maar. Hij zei, wat is je nummer? Ik zei niet: Hij zei, ik geef me je nummer maar. Hij zei, wat is je nummer? Hij zei, wat is je nummer maar? Ik zei, 5 4, 4 Is mijn nummer. 5, 4, 4 6 Is mijn nummer. Ik zei, 5-4-6. Number mm -hmm. mm -hmm.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 Dat was uh, Sister Slits met We Are Family. van vandaag erbij. Hè? Helemaal een beautiful life. Ja, de last frequency zo so, uh, aan het uh, einde van dit programma Zandvoort op zondag. Want albert het zit er alweer op voor ons. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Zo is het nou. Met name even uh, aandacht besteed aan uh, Zandvoort Loopt.